Na verwachting rijden de treinen tussen Hengelo en Oldenzaal vanaf 8 uur weer volgens schema. Dan het weer, alleen in Limburg in de ochtend nog bewolkt, elders zonnig en droog. Maximaal rond 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is dinsdag 8 februari. Het is Ooster zonder van. Ja. Je hebt geluisterd gisteren. Heel fijn. Staatssecretaris Zelstra, hij is weer terug. Maar zo oosten. Staatssecretaris Zelstra van Onderwijs. Mag het hoger onderwijs dan financieel flink aanpakken? Hij heeft het beste ermee voor. Zo vertelt hij vanochtend. Meer kwaliteit, minder kwantiteit is zijn boodschap. Je hoort hem straks. Net als de reactie op zijn plannen van de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, Seibold Noorda. We gaan de komende dagen duizenden liter zwavelzuur de Rijn in. Het giftige goedje komt uit de gekapseisde tanker bij de Lorelei, Weet u nog? Het zou bijna geen schade voor het milieu opleveren. Van de Bergers willen we dan wel even weten waarom ze dat niet gelijk hebben gedaan. Het CDA probeert vlak voor de Statenverkiezingen de kiezer in de stad weer aan zich te binden. Want in de steden is nog maar een marginale partij. Praten we vanochtend over met waarnemend voorzitter van het CDA Lisbeth Spies. En Joris van der Kerkhoff trekt vanochtend langs de verschillende gelederen. En Soudaan kan zich gaan opmaken voor de splitsing van Noord en Zuid. Maar er moet eerst nog wel even een boedel verdeeld worden. En dat zal niet meevallen. Economisch adviseur Dirk-Jan Omtzigt speelt daarbij een belangrijke rol. We spreken hem na half acht. We hebben het over ...over de Amerikaanse politici, over George Bush bijvoorbeeld... ...die door mensenrechtenorganisaties hinderlijk wordt gevolgd. En over zijn voormalig minister van Defensie, Donald Rumsfeld... ...die een autobiografie heeft geschreven. Een innovatief isolatiemateriaal blijft primeur op de bouwbeurs. De korte return van het dubbel duo Haarhuis en Elting. En de Renault 4 is vandaag 50 jaar.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 Staatssecretaris Zelstra van Onderwijs wil dus de kwaliteit van hoger onderwijs verhogen. En daarom neemt hij het advies van de commissie Veerman over. Studenten moeten beter voorbereid zijn op de studie die ze gaan volgen, zegt de staatssecretaris. Ik wil zorgen dat de, student, de juiste student op de juiste plaats terechtkomt. Dus dat zal betekenen bijvoorbeeld selectie aan de poort. Maar ook keuzegesprekken, zodat ze uh, op een goede gemotiveerde wijze bij de juiste studie uitkomen.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 Af van de eenheidsworst, niet overal hetzelfde... maar eh, iedereen richten op de zaken waar ze goed in zijn. Dan krijg je toponderwijs, daar is de student eh, bij gebaat... en daar is ook de instelling bij gebaat in de internationale concurrentiestrijd. Zijlstra wil universiteiten en hogescholen voortaan afrekenen... op de kwaliteit van het onderwijs. Als de instellingen betere prestaties leveren, dan krijgen ze ook meer geld. Ook zal, om verwarring in het buitenland te voorkomen... voortaan onderscheid worden gemaakt tussen hbo-titels en universitaire titels. Islamitische rebellenleider Doku Umarov... zit achter de zelfmoordaanslag op het vliegveld in Moskou vorige maand. Dat zei hij in een videoboodschap. Dat was heel kort. 36 mensen kwamen toen om het leven toen een man zichzelf oplies. Umarov zegt dat de aanslag gericht was tegen premier Poetin en het Russische volk. Hij kondigde nog meer aanslagen aan. Hij wil daarmee een onafhankelijk moslimstaat in de Russische... Kaukasus bereiken. Omarov wordt ook gezien als de grote man achter de gijzeling... in een school in Bezlaan. Dat was in 2004. Daarbij vielen meer dan 300 doden. Verenigde Staten zullen zuid soedan in juli erkennen... als onafhankelijke staat, zegt president Obama... na de uitslag van het referendum van vorige maand. Bijna alle kiezers stemden toen voor de afscheiding van de rest van Soedan. Obama is blij dat zoveel mensen voor vrijheid kozen... zegt een woordvoerder van het Witte Huis. You saw... Een overweldige turnout. Je zag een overweldige support voor independence. Ik denk dat het een nieuwe dag in de regio markt. Het is iets waar de president en zijn team een hele tijd op hebben. En we zijn hartelijk dank voor de patiënten die hun vrede wilden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is blij dat de Soedanese regering de uitslag van het referendum accepteert. Daarom zal Soedan waarschijnlijk van een zwarte terreurlijst worden afgehaald. Now that the uh, uh referendum results are final and now that it's clear that uh Sudan we will begin uh, the process of, uh, removing, uh Sudan from the state sponsor of terrorism list with the obvious qualification that Sudan has to meet the criteria under law uh you know before that action could be taken. Op 9 juli wordt Zuid-Soedan officieel onafhankelijk. De Tweede Kamer wordt vandaag weer gedebatteerd over de Joint Strike Fighter. Dit keer komt dat door Wikileaks documenten. Daarin staat dat Nederland niet de 85 toestellen kan kopen die gepland waren. En daarover heeft het kabinet de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd, vinden sommige partijen. Drie weken geleden had minister Hille van Defensie het nog steeds over 85 toestellen, leest politiek redacteur Hans Anningra in een brief aan de Kamer.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 Toch had de Kamer wel ook kunnen weten dat Nederland niet zoveel toestellen kon kopen als gepland. Dat had toenmalig staatssecretaris Jack de Vries namelijk in 2009 al aan de Kamer laten weten. Er is een andere brief geschreven, die is van september 2009, geschreven door Jack de Vries, die was toen staatssecretaris. En hij zegt dan, ja, wij gaan nog steeds uit, we gaan 85 toestellen kopen, maar, schrijft hij dan, gezien de stijgende prijs van die toestellen en het beschikbare budget... moeten we concluderen dat het ontoereikend is om 85 toestellen te kopen. GroenLinks heeft nu een spoedebad over dat gevechtsvliegtuig aangevraagd. De partij zal opnieuw vragen direct te stoppen met het project. PvdA en SP willen dat ook. Tussen Hengelo en Oldenzaal is gisteravond een passagierstrein ontspoord. De trein reed al heel langzaam voorbij een kapotte wissel... zegt spoorbeheerder ProRail. Wat er daarbij gebeurde is nog onduidelijk...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 direct uh, overgezet in een bus en op station Oldenzaal uh, bezorgd... Uh, zou ik haast willen zeggen. De trein is vannacht weer netjes op de rails getrokken... maar tot half tien rijden er nog geen treinen tussen Hengelo en Oldenzaal. Er worden bussen ingezet. Groep Studenten is gestopt met de bezetting van een gebouw... van de Universiteit van Amsterdam. De actievoerders protesteerden tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Wij wouden graag laten zien waar wij ja tegen zeggen. Namelijk de Universiteit van de Toekomst waar kennis centraal staat en waar economische waarden minder van belang zijn. Eigenlijk had de bezetting drie dagen moeten duren... maar door de houding van de universiteit hielden de studenten het eerder voor gezien. We zijn er ervan afgestapt omdat de UvA ons vanaf het begin heeft gesaboteerd... studenten niet naar binnen liet, medewerkers niet naar binnen liet. En op deze manier hebben we uh, eierenvol geld gekozen... en gedacht, beter één dag programmering en daarna weggaan, dan op deze manier uh, de boer op de spits drijven. Nou, de actievoerders sluiten niet uit dat ze binnenkort nog een gebouw bezetten. In Utrecht hebben provinciale staten ingestemd met een burgerinitiatief tegen megastallen. Ook al stemde niemand tegen het initiatief, toch zien sommige partijen wel degelijk mogelijkheden voor grootschalige veehouderij. Het CDA is absoluut tegen grootschalige veefabrieken, hè, zoals de varkensflets op de Maasvlakte waarover er zo gepraat is... Maar vind, wij vinden wel als CDA eh, dat er ruimte moet zijn voor grootschalige, eh, intensieve bedrijven eh, in bepaalde plekken van de provincie Utrecht. 15.000 mensen hadden het burgerinitiatief ondertekend. Ze willen niet dat enorme stallen in Utrecht komen. Die zorgen voor nogal wat overlast, legt een van de initiatiefnemers uit. Dat is gewoon echt een probleem. En dan zowel voor dierenwelzijn als voor uh, de mensen, het, het milieu, de, het landschap. Het is gewoon heel erg slecht, die grote veefabrieken. En wij willen dat die zeker in Utrecht er niet komen. Het is nu aan gedeputeerde staten om met definitieve regels over die stallen te komen. Amerikaanse beleggers zijn gisteren positief aan de week begonnen. Nieuws over een paar grote overnames zorgde voor vertrouwen... waardoor de koers op Wall Street stegen. Dow Jones sloot met een winst van 16e procent... en de technologiebeurs Nasdaq deed dat ook, ook 16e erbij dus. In Azië zijn de beurs alweer geopend. De Nikkei staat op een kleine winst op het ogenblik. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes is het. Platenmaatschappijen die moeten steeds meer verzinnen... om het hoofd boven water te houden. Ze brengen niet alleen maar meer cd's uit... maar ze organiseren nu ook concerten met de eigen artiesten. Nederlandse label Excelsior presenteerde gisteren nog weer een ander plan. Je kunt lid van ze worden. En ieder lid is verzekerd van zes albums per jaar. Excelsior heeft vooral nieuwe en wat alternatieve artiesten... zoals Beef, Alex Roeka, Tim Knol en Spinvis.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 Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren al.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 Zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. Na het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Zo. Ze zeggen al vaak hetzelfde. En geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie die jager nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen. En een liedje op de gang. En ik doe precies. De dokter zegt, ik vind alles best. De meneer van alle na zit alle dingen. In. Wespen op de appeltaart van Spinvis. Spinvis van uh, platenmaatschappij, label Excelsior, dat tegenwoordig leden heeft. Je kunt lid van ze worden en dan krijg je gegarandeerd een aantal cd's per jaar binnen. Het is 17 minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. <laughs> Waar Joris van de Kerkhof is, is altijd wat te doen. Raar, raar. Waar ben je, jongens? Lanta lantaarnpalen die, die wit zijn op een uh, rood fietspad. In Almelo dus, ja, inderdaad. Uh, Waar ben je daar? En daarin, uh, nou, in Almelo... Um, komen allemaal mensen bij elkaar bij de fractievoorzitter van het CDA... op uitnodiging van de NOS om te praten over het CDA... en om te praten over een bijeenkomst... die er vanavond in de echte grote stad wordt gehouden in Amsterdam. Daar in Amsterdam komen dan allemaal CDA'ers bij elkaar... om te praten over hoe ze de stemmen uit... Uh, of in uh, de grote stad weer, uh, weer terug kunnen uh, winnen. Gert Leers, minister voor, uh, van Immigratie en Asiel... die zal spreken op deze bijeenkomst. En zo staat hier Leendert Bikker... voorzitter van het Economic Development Board Rotterdam... die zal aan het begin van de avond de aanwezigen prikkelen... met zijn visie op de stad... Okay. Uh, erg belangrijk tussen kwart voor zeven en half acht is uh, terugkoppeling en maaltijd. <lacht> uh, daarna spreekt Gert Leers en dan uh, uh, is er een tweede ronde van workshops. En weer terugkoppeling en verdere afspraken. Nou ja, over die, we gaan eigenlijk vooruit koppelen uh, vanochtend uh, met de, uh, fractie, nee, de lijsttrekker van het CDA in de provincie uh, hier, Theorietkerk, Oud uh, uh, Tweede Kamer dit ook. Maar ook al jarenlang hier in de provincie actief... met de fractievoorzitter van het CDA in Almelo... met de fractievoorzitter van het CDA in Hengelo. En dan gaan we eens kijken hoe zij denken... om dit enorme verlies wat ze hebben geleden vorig jaar... hier in de regio in ieder geval... echt op sommige plekken van meer dan 20% naar beneden... het aantal stemmen... hoe ze dat verlies denken te kunnen gaan draaien... als de verkiezingen gehouden worden op 2 maart. Het is in een nieuwbouwwijk in Almelo. En dan zijn er... wat een mooie honden hebt u. Wat een prachtige honden hebt u, meneer. Dank u. Ja. Hebt u ooit nog eens op het CDA gestemd? Om zomaar zo'n vraag te stellen als ochtends vroeg. Ooit wel eens. Ooit wel eens, ja. ja. <laughs> en waarom nu niet meer? Omdat <laughs> ik weinig vertrouwen in... in de we totaal politiek hebben. Het is de hele politiek? De hele politiek. Ja, ja absoluut. Ja. Nou ga ik daar. Daar is het licht aan. Eh, daar woont de fractievoorzitter van het CDA... hier in de, in de gemeente. Ja. Hebt u nog een boodschap voor haar... Nou, ah, niet direct. Nee. <laughs> Om eerlijk over te komen, daar heb ik de meest moeite mee tegenwoordig. Ze komen niet eerlijk over? Nee, mijn de realiteit met de werkelijkheid. Een groot verschil voor hen, denk ik. Oké, okay, nou, de realiteit is nu dat die... Wat voor honden zijn dit? Duitse herders. zijn dat nou Duitse herders, ja. En ook kan even goed rustig. Ja, ze en... zijn heel erg stil, ja. Ze ja. zijn een beetje aan het ruiken en aan het doen. Ja. Okay. Eigenlijk... Laat u ze lang uit? Nee, gewoon een normale periode. Even, even vanavond weer een paar grote wandelingen. Oké, okay. nou, prettige dag. En die is nog zo'n kleintje. Wat is dat dan? Een Jack Russell. Is dat nou een Jack Russell? Een ja, Jack Russell, ja. <laughs> Oké, okay. okay. Engelse, Duitse honden in Almelo. En dan zo, eh, ze lopen al rond daar bij het CDA naar binnen. Nou, we zijn benieuwd. Joris, tot straks. Tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Boekenweekgeschenk verschijnt voor het eerst ook als e-boek. Boekenweekgeschenk met als titel De Kraai... is geschreven door de uit Iran gevluchte schrijver Kader Abdollah. Zal in een oplage van 951.000 exemplaren worden gedrukt. Nieuwe roman van Abdollah, De Koning... ligt sinds gisteren ook in de boekwinkel... in een beduidend kleinere oplage. Maar net als het Boekenweekgeschenk een aanklacht... tegen de dictatuur in zijn land. Zo liet hij in zijn toespraak weten. Ik kuste dit boek, want het is een overwinning tegen de dictatuur, overwinning tegen de vreselijke Iranse geestelijken. Kader Abdullah moet schrijven en hij moet met heel veel boeken komen. Waarom? Omdat de Iranse schrijvers zijn niet in staat om te schrijven op dit moment. Meneer Abdullah, gefeliciteerd met het boekenweeggeschenk. Ik dank u. U was uh, tijdens de toespraak, en uh, net bij de overhandiging, behoorlijk geëmotioneerd, leek mij. Uh, kijk, het was... Uh, ja, het, is, het is bijzonder. Het is een feest voor kader Abdullah. Maar het is tegelijkertijd een, een moment van overwinning. Overwinning tegen de dictatuur in Iran. Overwinning tegen... Kijk, de, de, de Iranse uh, ayatollahs, het regime van Iran, wilde wilden mij doden, wilden mij gevangenis stoppen, wilden mij arresteren, maar ik ik schrijf. Ik gebruik die vrijheid. Ik gebruik de bijzondere mooie Nederlandse taal en dus ik raakte heel erg geëmotioneerd. Ik dank ik dank Nederland. Ik dank de Nederlandse literatuur. En ik sla sorry, maar met mijn boek hard tegen het gezicht. Van de dictatuur. Van de Iranse dictator. Dat is nodig. Want de titel van het boek is De Kraai. En dat heeft een speciale bedoeling. De Kraai, de kraai kondigt. In de, in de Iranse literatuur en in de Iranse cultuur... Eh, kondigt de Kraai altijd een goed nieuws. Mijn Kraai, de Kraai van het boekenweek geschenkt... kondigt de komst van de koning aan. En de koning is is mijn nieuw boek, mijn nieuw roman. Het is een feest. Het is een, het is een gezellig boek. Maar ook weer een, een overwinning. Overwinning tegen de dictatuur. Kon u wel twee boeken tegelijk schrijven? Ik moet, ik heb geen tijd. Kijk, de, er zijn, in Iran zijn er heel veel verhalen, bijzondere verhalen... Die, geschreven, die moeten geschreven worden. Maar dat kan niet. In Iran is dat onmogelijk. Maar ik moet deze gelegenheid gebruiken. De Nederlandse literatuur gebruiken om de verhalen te schrijven die in dat land onmogelijk is. Kader Abdollah, cultuurredacteur Ron Holman spreekt met hem. De kraai wordt tijdens de Boekenweek van 16 tot en met 26 maart cadeau gedaan bij het besteden van minimaal 12,50 aan boeken. Motto dit jaar is Curriculum vitae geschreven portretten. Dan naar Leidschendam, want het is al ruim 3,5 jaar bezig... het proces tegen Charles Taylor bij het Sierra Leone-tribunaal in Leidschendam. Volgens de aanklagers was hij als president van Liberia... betrokken bij de bloedige burgeroorlog in Buurland Sierra Leone. Nu daadert dat proces zijn eind. Er zijn elf aanklachten tegen Taylor... waaronder verkrachting en het terroriseren van de burgerbevolking. In de zomer van 2009, als het proces echt op gang komt... ontkent Taylor alles. Is in de jaren negentig kwamen bij de burgeroorlog in Sierra Leone tienduizenden mensen om het leven. En veel mensen werden gruwelijk verminkt, hun armen of benen werden afgehakt. En verschillende getuigen zeggen dat Taylor daarbij betrokken was. Volgens hem alleen maar leugens en roddels. Disinformation, misinformation, lies, rumors. Veel aandacht was er voor de getuigenis van topmodel Naomi Campbell. Zij moest afgelopen augustus voor het tribunaal verschijnen... omdat zij ooit een paar diamanten cadeau kreeg. Een paar mannen hadden haar die waardevolle stenen gegeven. En Campbell nam aan dat het medewerkers waren van Charles Taylor. Ik weet niet, ik weet anything over Charles Taylor. hem gehoord, Liberia And never heard of the term of blood so I just that it was. Volgens de aanklagers kreeg Taylor die ruwe diamanten van een rebellengroepering in Liberia in ruil voor wapenleveranties. Op die manier zou hij medeplichtig zijn aan de slachtingen van tienduizenden onschuldige burgers. Maar de advocaat ontkent dat die diamanten van Taylor kwamen. The meest damaging event was the failure of Naomi Campbell to say that the man who came to her door and gave her the diamond said that the diamond or the pebbles came from Charles Taylor. Charles Taylor gaat uit van vrijspraak want hij heeft zich altijd ingezet voor eerzaamheid en rechtvaardigheid. I with love for humanity have fought all my life to do what I thought was right. In de interest of justice en fair play. Charles Taylor, eerder tijdens dat proces. Vandaag mogen de aanklagers en advocaten hun slotwoord uitspreken in Leidsendam. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Rabia en Amro tennistoernooi in Rotterdam is doekgevallen voor twee Nederlanders. Jesse Houta-Galong verloor met 2x64 van de als vijfde geplaatste Oostenrijker Jurgen Meltzer. Ging volgens Houta-Galong, zoals bijna altijd tegen topspelers, om een paar belangrijke punten.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 Normaal spreek ik altijd wel heel goed als ik in Nederland ben. Ik bedoel, ik, ik heb twee futures gewonnen, uh, finale Scheveningen dus denk, en de Maas gewonnen hier in Nederland. Dus dat is het niet. Uh, maar ja, het, het zal waarschijnlijk zijn omdat ik hier misschien mijn debuut heb moeten maken. Oeperkelijk was de rentrée van het dubbel Paul Haarhuis en Jacco Elting. Deze voor het goede doel. Twee waren twintig jaar geleden de absolute wereldtop. Maar hun rentrée duurde maar één wedstrijd. Want ze verloren kansloos van de Polen Fristenberg en Matkowski. Was het dan toch wel een beetje een mooie rentrée nog, Paul Haarhuis? Is het ook. Maar toch, weet je, wij, wij zijn natuurlijk geen, geen, geen zomaar een teampje geweest. Die, die, als waren wij nooit zo succesvol geweest. Als wij op de baan hadden gestaan altijd met de instelling van... Maar, ja, een ah, leuk, avond. lekker. Leuke avond gesnieten. Leuk publiek. En, uh, nee, dat, dat zit natuurlijk in je. Dus uh, verliezen is niet uh, graag iets wat we doen. Vandaag komen de Nederlandse toppers Robin Hazen en Timo de Bakker in actie. Vooral Hazen krijgt het lastig. Hij speelt vanavond tegen als eerste geplaatste zweet Robin Söderling. Dat is geen gemakkelijke opgave voor Hazen.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 Nou, dat moeten het nog even uitspreken. Alhoewel Wolfsburg <laughs> heeft trainer Steve McLaren ontslagen. Brit wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwaar tegenvallende resultaten. De club staat op de ogenblik twaalfde. Vorig jaar werd McLaren nog landkampioen met de FC Twente. Voormalig Duitse international Pierre Litbarski... neemt McLaren's taken voorlopig over bij Wolfsburg. En als al dan, dat speelt... Uh woensdagmorgen de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk... zonder Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en de robin van Persie... want die melden zich uh, allemaal af. Wesley Sneijder denkt dat hij hooguit een halve wedstrijd kan spelen. De afmelding van van Persie biedt wel weer wat kansen voor Klaas-Jan Huntelaar. En dat is heel prettig, want de spits gaat bij zijn club Schalke 04... even niet zo fijn. En er gaan zelfs geruchten dat zijn trainer Felix Magat... hem in de winterstop in de verkoop had willen doen.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 Bij de aanslag vorige maand kwamen 36 mensen om het leven. Omarov strijdt voor een onafhankelijke moslimstaat in de noordelijke Caucasus. Dat zou ook het brein zijn achter de gijzeling van een school in Beslan... waarbij in 2004 meer dan 300 doden vielen. En in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea... zijn de twee Korea's begonnen met militaire besprekingen. Het zijn de eerste officiële gesprekken sinds november vorig jaar. Toen bestookte Noord-Korea het Zuid-Koreaanse eiland jong met granaten... en daarbij vielen vier doden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een aantal dagen met onstuimig weer hebben we vandaag een rustige en vooral zonnige dag voor de boeg. In Limburg is het nog bewolkt, maar in de rest van het land is het inmiddels opgeklaard. Actueel ligt de temperatuur tussen 2 graden in het midden van het land tot maximaal een graad of 6 in Limburg. Nou, in de loop van de ochtend breekt ook in Limburg de zon door. En vanmiddag is het overal overwegend zonnig en het blijft droog. Er staat erbij een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Het wordt gemiddeld een graad of 8 en misschien dat het in Zuid-Limburg... ...nog zo'n 10 graden wordt. Vanavond klaart het breed op en de nacht verloopt ook helder en koud. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. Het wordt wat nevelig vannacht en plaatselijk kan er ook een enkele mistbank ontstaan. Nou, dan morgen, woensdag, dan begint de dag wat nevelig... ...maar in de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. Smiddags raakt het wel weer meer bewolkt, maar het blijft overal droog. De middagtemperatuur morgen ligt rond 7 graden. ANWB Verkeersinformatie... Er staan drie files op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Purmerend Noord en de Afritwijde Wormer, 5 kilometer. De A9 ook maar Amstelveen tussen knopen Kooimeer en knopen het ook 5. En nog eentje bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europoort, tussen knopen Benelux en Spijkenissen, 4 kilometer. Dit bericht is bestemd voor artsen en paramedici.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Voormalig nationaal coördinator terrorismebestrijding, Tjibbe Joustra, is de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij volgt Pieter van Vollenhoven op. Bij dienstafscheid had Van Vollenhoven kritiek op de benoeming van zijn opvolger. Die zou namelijk politiek gemotiveerd zijn. Joustra maakt zich er niet zo druk over. Nee, om te beginnen, de heer van Valloof en ik ken elkaar al jaren... dus wat dat betreft zal er niet zo heel snel uh, iets, iets tussen ons komen. En voor de rest, voor een deel had hij had een, een, een punt... dat uh, de benoemingsprocedure, die moet helder zijn. En ik denk dat het zeker bij leden van belang is... dat ook de Raad de mogelijkheid krijgt om zijn voordracht te doen. En ik moet zeggen, ik heb daar in, in de afgelopen week al wat over gesproken... en ik geloof niet dat dat nog een uh, groot geschilpunt is. Nou is het wel een persoon die u opvolgt die uh, hele grote schoenen achterlaat. Iedereen kende hem. Vindt u dat moeilijk? Tuurlijk, hij, heeft, hij is het gezicht van de raad. Hij is ermee begonnen en, um, en daarom heb ik net ook gezegd... de founding father opvolgen, dat is altijd lastig. Uh, en, um, dat, dat is lastig, maar wat dat betreft heeft het geen enkele zin... om dat te proberen uh, weer van vol over na te gaan doen. Dat zal ik ook zeker niet doen. Iedereen, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ik zal het op een andere manier doen. Uh, maar ik denk dat inhoudelijk er geen grote verschillen zullen zijn... tussen zijn optreden en het mijne. Want hoe bent u van plan om het te gaan doen? Ik denk dat, zoals hij het heeft gedaan, toch, toch onafhankelijk en kritisch... dat dat de succesfactoren van de Raad zijn geweest. Het moet een organisatie zijn waar, waar, waar burgers vertrouwen in hebben... waar ze brieven aan schrijven, waar ze van zeggen... Van, wij vinden dat dit bekeken moet worden. Ik denk dat dat de laatste jaren heel goed gelukt is... en dat wil ik gewoon voortzetten. En hoe wil u die onafhankelijkheid zien te borgen vanuit uw functie? onafhankelijkheid borgen, dat is vooral een eigen oordeel hebben... en je ook niet al te veel storen aan iedereen die zegt dat het anders ligt. Natuurlijk, deskundigen moeten hun inbreng hebben op alle adviezen... maar op een gegeven moment trek je een lijn... en dat is dan ook de lijn uh, ja, die je naar buiten gaat brengen. Nou Bent u uh, iemand met een wat andere achtergrond dan meneer Van Vollenhoven? U heeft een achtergrond in uh, de publieke dienstverlening. Is het van u, voor u dan niet moeilijker om uh, toch ja, zo kritisch ook te gaan zijn... ten opzichte van al die ministeries en andere overheidsorganisaties? Ik heb uiteraard een lange ervaring in Den Haag in allerlei functies. Dat betekent dat je de organisaties kent. Dat betekent ook dat je de effecten kent van wat je zegt. Uh, en dat kan heel erg handig zijn, dat je de effecten kent van wat je zegt. Dus wat dat betreft ben ik niet van plan om in welk opzicht dan ook een blad voor de mond te nemen. Degenen die mij hebben voor je gedragen, voor benoeming, die hebben ook niet die intentie gehad. Bent u pas tevreden wanneer u soms met net zulke scheve ogen gaat worden aangekeken... Als, uh, op recepties als meneer Van over dat een periode heeft gehad? Nou, dat is niet mijn ultieme doelstelling om op receptie te worden aangekeken. Maar als mensen uh, in mijn oordeel uh, aanleiding vinden mij scheef aan te kijken... is dat met name hun probleem. Nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dus Tibbe Joustra en Olaf van Jolen die sprak met hem. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb bezoekt Jakarta. Hij zal er een samenwerkingsovereenkomst tekenen op het gebied van waterbeheer. Iets waar dringend behoefte aan bestaat in de Indonesische hoofdstad. Maar de Rotterdamse goede bedoelingen vallen in het niet bij de enorme problemen in Jakarta. Correspondent Michel Maas volgt de burgemeester Abu Taleb bij zijn bezoek. Een lunch met ouderwetse kronjongmuziek, Een persconferentie. Het zijn de onmisbare ingrediënten van een officieel bezoek... van de burgemeester van Rotterdam aan zusterstad Jakarta. Vergeleken bij de miljoenenstad Jakarta is Rotterdam een dwerg. Maar toch heeft de Nederlandse stad Jakarta wel wat te bieden. Ja, Rotterdam kan heel veel betekenen. Wij, wij, wij hebben in Nederland, en dan zeg ik Rotterdam... veel kennis op het terrein van water. Kennis van water is cruciaal hier. De waterproblemen van de Indonesische hoofdstad zijn gigantisch... Jakarta zakt langzaam weg in de zee. De stad wordt geplaagd door overstromingen. Droge voeten, dat is een basisvoorwaarde. En ja, heb ik het gevoel dat ze dat hier tot topic nummer 1 hebben uh, gebombardeerd... wat wij uh, na de overstroming in 1953 ook al gedaan hebben. En die waterproblemen zijn niet eens de enige problemen van de stad. De hele infrastructuur is een puinhoop. Abu Talib's collega Fauzi Bowo staat voor een bijna onmogelijk karwei. Als de gouverneur van Jakarta vertelt wat hij allemaal gaat doen... Klinkt dat alleen maar als verre toekomstmuziek. Later, als ik groot ben. Ik zal beginnen met de bouw van een metro en een monorail. We gaan de treinen nieuw leven inblazen. Want zonder treinen kunnen we niet overleven. En dan bouwen we een fabriek waar we genoeg drinkwater produceren voor heel Jakarta en omstreken voor Jakarta, niet alleen voor de volgende decennia, maar misschien voor de volgende century. Abu Talab wordt deze middag langs twee projecten geleid waar Rotterdam bij betrokken is. Twee kleine baggerbootjes graven zich door kalies die helemaal verstopt zijn met vuil. Dat gebagger lijkt nog minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Zelfs Abu Talab wordt er niet vrolijk van. Hij klinkt bijna moedeloos. En hij is hier pas twee dagen. Ja, ja, soms heb ik het gevoel dat de wal wel uit het schip zal keren. Rotterdam kan dus niet echt veel doen. Maar het kan Jakarta leren hoe je met water omgaat. En Abu Talab kan daar nog een heel persoonlijke, unieke les aan toevoegen. Ook gisteren bij het diner is mij natuurlijk ook de vraag gesteld... hoe is het nou om burgemeester van Rotterdam te zijn... met zo'n achternaam en zo'n religieuze achtergrond. Het duurt wel even voordat het tussen de oren zakt. Men, men kent natuurlijk alleen het, het verhaal van de grote debatten... en geheel de wildes et cetera. Maar dit verhaal bestaat in Nederland namelijk ook dat je daar, waar je ook geboren bent buiten Nederland... ook in Nederland je kansen kunt krijgen. Nederland uh, heeft zo zijn eigen ongemakken, uh, zijn eigen fricties. Dat verklaart het stevige debat in, uh, in Nederland. Maar absoluut mag dat niet opgevat worden elders in de wereld... zoals bijvoorbeeld in Indonesië... dat we afgeleiden naar een bedenkelijk racistisch land. Want dat is absoluut niet het geval. En ik vind dat belangrijk dat juist iemand zoals ik... daar met enige regelmaat een verhaal over heeft. En dat zei burgemeester Abu Taleb bij zijn bezoek aan Jakarta. Bij de volksopstand in Egypte vielen honderden doden, maar ook duizenden gewonden. Honderden zitten nog steeds op het Tahirplein, hun hoofd in het verband, been gebroken toen kamelen en paarden binnenstormden, of een oog afgeplakt naar een harde klap van een Mubarak-aanhanger. Diverse opgelucht, open lucht die zijn open openluchtklinieken, dat moet ik zeggen... behandelden de gewonden met het medisch personeel... dat soms uit het buitenland is gekomen om te helpen. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... zocht in Vrijstaat Tahir een Egyptisch arts op... die eigenlijk in Denemarken woont. Khalil is een uh, dokter die uit, uit, eigenlijk in Denemarken woont... en hier naartoe gekomen is om te helpen. Er zijn hier diverse kleine mobiele kliniekjes. Er ligt één grote verzameling van medicijnen hier... Uh, verspreid op de grond... Terwijl intussen dus een aantal mannen weer een zijstraat ingaat om te kijken of daar Mubarak aanhangers staan. Er wordt op het hek getikt dat die er in de buurt zijn. Maar eigenlijk is er de laatste tijd niet zoveel meer gevochten. We hebben lot veel sleeping bags. Dit is heel luxurious. Only. De laatste paar dagen is er niet veel gevochten. Maar uh, ja, nu gaat het er me vooral om dat ik me zorgen maak dat mensen hier uh, veel te koud liggen s'nachts. Uh, er zijn veel mensen met een verkoudheid. We hebben niet de luxe, of de meeste mensen hier niet de luxe van uh, slaapzakken. En normaal is het natuurlijk ook veel warmer uh, door het hele jaar heen. Het getik gaat maar door trouwens. Als het weer een uh, stenenregen regen wordt, dan heeft deze dokter meer te doen. Maar de laatste tijd is het gewoon steeds loos alarm. Are you worried? Yeah, I'm always worried because you never know what you will get from this regime. Ja. Bent u ook ongerust over uh, dat hier allemaal mensen zitten met uh, wonden, maar ja, die gaan verder niet naar een ziekenhuis? Yes, it's, ba it's bad when their uh, immunity is uh, challenged, also because they are cold and they are sick. Yeah. They're They're now, yeah, they are getting exhausted. Yeah, infecties in their wounds. De mensen met dat soort wonden. Die krijgen, die zijn ook steeds uh, meer uitgeput, die krijgen infecties. En, en ja, het wordt dus ook een uitputtingsslag hier. Een jonge man heeft een uh, doek over zijn hoofd. Lelijke hechtingen onder zijn oog. Die worden nu uh, schoongemaakt door een... Uh... Een zuster. En het ene oog kan hij nog kijken, het andere ja, is dus dichtgeslagen. zijn blauwe plekken omheen. I feel I'm angry uh, from these people. Wilt hij niet naar huis nu u zo ja met in elkaar geslagen gezicht die zit. Yes, I can't leave this place. -ken. Ik ga niet weg voordat Mubarak weg is, is natuurlijk zijn antwoord. Maar hij zegt erachteraan. Het is ook. Heel lastig voor mij om dit plein te verlaten, want zoals mijn gezicht er nu uitziet, dan word ik meteen herkend als een van de demonstranten. Uh, en herkend dan door ja, de politiediensten van Mubarak. En dat kan heel gevaarlijk voor mij zijn. En dan, wanneer gaat u weer terug naar Denemarken? When Mubarak leaves the regime. Zo so in september? No, no, no. I don't think uh, they will accept that. Huh? Nee. I don't know. Do you think they can, Ik ga voorlopig niet naar Denemarken. Uh, tenzij Mubarak is vertrokken. Dus in september vraag ik dan aan haar. Nee, september, uh, dat mag ik hopen voor niet. Uh, wij gaan er nog steeds vanuit dat de strijd die wij hier leveren eerder beëindigd wordt met een uh, goed resultaat. Het was ooit een van de meest populaire wagens, de Renault 4. Nou, je ziet hem bijna niet meer, maar liefhebbers kunnen niet zonder. Hoort u zo meer over, is maar eens naar de verkeersinformatie. Helene Geest, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het vanochtend? Nog uh, rustig, 30 kilometer staat er, dus dat valt reuze mee. Er zijn eigenlijk maar twee files die ietsje langer zijn. Op de A7 van Horen naar Zaandam. Daar rijdt het langzaam tussen Purmerend Noord en de afrit Weidewormer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar staat alweer 5 kilometer tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Mm, nu rustig. Denk ja. je dat dat nog verandert in de loop van de ochtend? Ik denk het wel, maar we verwachten eigenlijk geen uh, hele erge extreme ochtendspit. Want het wordt uh, prima weer. En uh, ja, dus waarschijnlijk staat er zo'n 250 kilometer. Dinsdag is over het algemeen wel een drukke dag. Ja, nou, dat wachten we dan af. Horen je later. Dag Oké. Okay. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het CDA wil de kiezers in de grote stad weer gaan bereiken. Want dan uh, zijn ze een beetje kwijtgeraakt, Joris van der Kerkhof vanochtend. in Almelo, daarvoor uh, komen CDA'ers in de landen bijeen vandaag. Rustig aan, kopje koffie erbij. Tenslotte is nog drie weken, tot de verkiezingen. Ja, en dan, dan denk je, en nog drie weken tot de verkiezingen... dan zal er toch wel een hoop posters overal hangen. Ja. Um, die posters hangen toch hier niet in het huis van de fractievoorzitter... van het CDA in, in Almelo, Irene Tensseldam. Maar komt u er even bij, uh, eitjes zijn klaar, het brood piept net. Uh, schuif ik de stoel een beetje ook uh, uw kant op. U hebt wel nog iets gevonden van uw partij, het CDA. En daar staat uh, de kopje, het kopje thee op... CDA Almelo. En dan, wat staat eronder? Dan staat er op verantwoord samen. En misschien sluit het ook wel heel erg mooi aan uh, bij het thema van vandaag. Want uiteindelijk gaat het erom dat we het samen met elkaar moeten doen. Zowel binnen de partij als met uh, de politiek op lokaal als landelijk niveau. We ja. praten uh, hoe uh, u de kiezer in de stad weer terug kunt krijgen. Almelo is een stad... Almelo is een stad van uh, ruim uh, 74.000 inwoners. Dus dat kun je echt wel als de stad rekenen. Met van... stadse problemen. Met stadse problemen, maar ook bij het groot buitengebied. Dus beide kanten van de medaille kennen wij. Ik uh, liep net aan de andere kant van het raam... en daar was een meneer een Jack Russell en twee Duitse herders aan het, uh, aan het uitlaten. En hij zei, vertrouwen, vertrouwen, ik heb er geen vertrouwen in. En jullie hebben een probleem om het vertrouwen terug te krijgen bij, uh, bij de kiezers. U wordt niet vertrouwd. Dat hebt u vast vaker gehoord. Alleen niet rechtstreeks in uw gezicht. Nou, ook wel rechtstreeks in mijn gezicht. Zo eerlijk is men het niet, ook wel. Maar over het algemeen maakt men toch meer gebruik van uh, allerlei uh, digitale platforms... waar men uh, de mening kan ventileren. En het vertrouwen is... Uh, ja, het is vaak een klein deel wat aangeeft geen vertrouwen erin te hebben. Ik Vond denk, u zichzelf onbetrouwbaar? Nee hoor, ik voel me absoluut niet onbetrouwbaar. Maar waarom komt voel... u dan zo over als partij? Als partij... Uh, kom je wel eens zo over. Dat heeft ook van doen dat het CDA een bestuurderspartij is. Dus ook uh, regeringsdeelname kiest. Maar ook in coalities binnen de gemeente zit. En dat houdt in dat je altijd concessies moet doen. En het is halen en het is brengen in de politiek. En halen en brengen maakt je onbetrouwbaar? Nou, dat kan door de burger um, onbetrouwbaar gezien worden. De burger kiest vaak van... Uh, dit wil ik heel erg graag en hoef daarbij geen rekening te houden met van... ja, hoe uh, verhoudt het zich tot een veel breder publiek? Dat is waar wij binnen het CDA altijd rekening mee houden. Je hebt een veel brede verantwoordelijkheid, dan zeg maar het individuele belang. Ja, en daarin kan het natuurlijk lijken van... ja, ze doen water bij de wijn, ze zijn niet betrouwbaar... maar het is zoeken naar de compromis om het voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Kijk een beetje naar buiten, daar komt een grote auto aan. Misschien is dat... Nee, die rijdt weer, die rijdt weer door. De gedeputeerde van, van uw CDA hier in de provincie... komt hier zo ook nog naartoe en uw collega uh, uit, uh, uit Hengelo... met eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal natuurlijk... Uh, of, of waarschijnlijk, die slogan die hier staat... Uh, verantwoord samen. Dat geldt niet alleen voor Almelo... maar dat geldt uh, voor de hele provincie, voor het, voor het hele land... Uh, wat uw partij betreft. Uiteraard... Dat is ook altijd de koers geweest van het CDA. We willen het samen doen. Soms raak je wat verder weg van elkaar, zoals we dat nu hebben. hebben we, laten we er doekjes omwinnen. We hebben gewoon ook bij zowel landelijk als bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar verliezen geleden. Ja, dat 10 procent, is... meer dan 10 procent hier. In Almelo meer dan 10 procent. Dat doet ze je. Maar aan de andere kant dwingt het je ook om na te denken. Wat hebben we niet goed gedaan? Waarom bereiken we de kiezen niet voldoende? Het maakt je actief om er nog enthousiast tegenaan te gaan. Om nog mee te kijken van wat wil de uh, kiezen en hoe bereiken we de kiezen? Want het is niet zozeer, denk ik, dat we het niet goed doen, maar veel meer. Hoe krijg je uitgelegd waarom of je de keuzes maakt zoals ze gemaakt zijn? Ja. Hoe krijg je uitgelegd dat je, als je onbetrouwbaar genoemd wordt, dat je toch heel erg betrouwbaar bent? Daar gaat het vanochtend over in het Radio 1 Journaal. En vanavond uh, komen allemaal CDA'ers uh, naar de grote stad, naar Amsterdam, om nog verder te praten. Verantwoord samen praten. En dat doet Joris van de Kerkhof vanochtend al in het Radio 1-journaal. Lang zal die leven. Ja, we hebben een jarige vandaag. De Renault 4 is 50 geworden. Het is de succesvolste Franse auto ooit. En je ziet hem bijna niet meer. Ruud Wind probeert nog te redden wat het redden valt. is een garage in Gaanderen die is gespecialiseerd in het hondenhok. Zoals de Renault 4 ook wel wordt genoemd. Met welke bent u nou bezig? Ik ben op het moment bezig met een 4 uh, van 1967. Oei, dat is echt oud. Dat is echt oud, inderdaad. Dus uh, Daar markeert ook wel het een en ander aan. Die zijn ook wat fragieler. De zwarte Renault 4, hij staat uh, hoog boven ons op de brug. Ik zie sowieso al dat het achterlichtje kapot is. Maar dat is een kleine geit, denk ik. Ja, inderdaad, het stuk. Er zitten wat modernere glazen op, omdat de, de oude glazen niet meer leverbaar zijn. Maar dat past allemaal wel. Het model op zich is nauwelijks of niet veranderd sinds 1961. Renault, dus. ja. Renault, Oui, In Afrika, la Renault 4 est vraiment à son aide. À son aide. Renault 4, Renault 4. En deze, deze zijn helemaal gestript. Het hele interieur is eruit uitgesloopt, de wielen zijn eraf. Er zit geen motor meer in. Ja, deze koets is nog heel erg goed. Ja, ja. dat is uh, nauwelijks nou of niet aangetast. Dus dat is uh, zeker de moeite waard om dat weer te restaureren. En raakt u hem dan ook kwijt? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Oh, papa, la voilà. C'est elle qui nous faut, la R4. c'est vrai, elle est idéale economiek, Zijn het allemaal liefhebbers? Mensen die iets hebben met dat model? Jazeker. Ja. ja, zonder meer. Want je kunt eigenlijk voor, het, voor zelfs minder geld... een wat luxere, oudere auto kopen. Hmm. Ja, maar dat doet, men, dat doet men niet. Men kiest wel te tegen voor echt voor het model. Ja. Ja. Wat is de charme van de Renault 4? De charme? Ja, de eenvoud, denk ik. Ja? Ja. ja. Het is voor heel veel mensen toch, toch in die zin nog Dat ze vroeger... Als kind op de achterbank van een auto in een vier hebben gezeten of zelf hebben gereden. Want zo'n autootje was het? Een autootje waarmee je begint? Dat klopt, het was eigenlijk een soort uh, ja, zeg maar instapauto... Die niet veel kosten, uh, aanschafprijs niet en qua onderhoud niet. En toch wel alternatief en wendbaar. Je kon ja. ermee verhuizen en op vakantie. En, uh... ja, precies, Want dat is misschien een van de grote voordelen van de Renovier, Die grote uh, bijna vierkante achterklep. Als je die open doet, dan kun je er werkelijk alles in stoppen. Ja, inderdaad, dan zit de bank, die kun je twee keer naar voren klappen en je schuift er zo een koelkast in. Ja. Dat lukt bij een heleboel moderne auto's lukt dat niet. Nee, hè? echt niet? Alizi, vous êtes zij kaak. Er is altijd een beetje een strijd tussen Renault 4 en, en, en De Chauveau. Uh, de Chauvet, die is wat eerder ontstaan dan uh, Renault 4. En er zijn ook minder van gemaakt. Van Renault 4 zijn veel meer gemaakt. Er zijn meer dan 8 miljoen van gemaakt. En ik geloof van de De Chauveau ruim 5 miljoen. Er zijn tijden geweest dat, uh, dat het straatbeeld werd bepaald door de Renault 4 hier in Nederland. Zo kun je het bijna wel stellen, ja. Ja. Ik zit er heel vaak op te let als er wat oudere films op tv komen. Onmiddellijk kijk je dan bij straatbeeld waar je viertjes ziet. je ziet bijna altijd viertje. En zo klinkt hij. Deze is van een klant, die hebben gerepareerd. Die komen hem die komen de komende dagen ophalen. En hoe oud is hij? Deze is van de allerlaatste jaren. Dat is een zogenaamde Bye Bye. Oh. In 1993 was het laatste jaar dat ze zijn geproduceerd. Toen hebben ze de laatste duizend hebben ze genummerd. En welk nummer is dit? Dit is nummer 674. En toen zijn ze gaan terugtellen tot de nummer 1 uit de fabriek kwam. Dat was dan de allerlaatste. Precies. En toen was het afgelopen. Renault Renault De reportage was dat over de Renault 4 van Roelbouw. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Mensen in geldnood kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van een flitskrediet, meldt het Algemeen Dagblad. De torenhoge rente die bij zo'n mini-lening hoort, wordt waarschijnlijk nog voor de zomer verboden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die woekerrentes verbiedt. De geldverstrekkers maken nu nog gebruik van een maas in de wet. Omdat de flitsleningen van korte duur zijn, hoeven ze zich niet aan de maximale rente te houden die voor banken geldt. Ook hoeven ze geen vergunning te hebben van toezichthouder AFM en geen waarschuwingen te vermelden op hun website. Nou, dat moet straks volgens het AD wel. Jaarlijks worden duizenden havenvacatures in Amsterdam en Rotterdam niet vervuld. Komt door een tekort aan goedgeschoolde mbo'ers. Daarom trekken de belangenbehartigers van de havens in Metro aan de Bel. ROC's moeten hun opleidingen volgens hen dringend aanpassen. De Rotterdamse en Amsterdamse havens werken nu vier jaar samen met mbo-instellingen. Maar ze zijn daar niet tevreden over. Ze vreubelen maar wat aan en de tekorten aan goede mensen lopen op. In Rotterdam zijn de komende jaren 1500 goed opgeleide mbo'ers nodig. In Amsterdam zelfs enkele duizenden. Veiligheidsmaatregelen houden geen rekening met het gedrag van mensen bij brand, schrijft Spits. Huidige maatregelen zijn erop gebaseerd dat mensen in paniek raken en willen vluchten. Maar uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid blijkt juist dat we zo lang mogelijk vast proberen te houden aan ons normale gedrag. Zelfs als de vlammen levensbedreigend zijn. Spits heeft ook een voorbeeld. De brand in stadion Euroborg in Groningen in 2008. Mensen bleven toen tot het allerlaatste moment op de tribune, gooiden zelfs nog extra rollen wc-papier op de brand, liepen. Daarna rustig weg en namen nog tijd om foto's te nemen. Supporters vonden het, volgens de onderzoekers, moeilijk om snel te wisselen van supporter naar vluchteling. Dat gebeurt hier ook als het brandalarm afgaat. Oh ja? ja, de vlammen moeten echt onder de deur doorkomen ja, ja. voordat we gaan. Ja. Goed, bij een hogeschool in Holland in Diemen is afgelopen tentamenperiode op grote schaal gefraudeerd. Toetsen en antwoorden waren vooraf al beschikbaar waardoor studenten fluitend hun tentamen allemaal haalden. Er blijkt uit correspondentie tussen een aantal verontwaardigde studenten en de examencommissie waar de volkskrant over beschikt. De tentamens werden waarschijnlijk door een schoonmaker gestolen uit een kast op het secretariaat. Die heeft ze dan weer doorgespeeld aan de leerlingen. In Holland zegt in de Volkskrant dat het de fraude al op het spoor was. De tentamens van ongeveer 100 studenten worden nu ongeldig verklaard. Ook heeft de school aangifte gedaan van diefstal. En de sloten op de tentamenkasten zijn inmiddels vervangen. De Telegraaf schrijft over de commandant van de marais -José. Die heeft de jongste ondergeschikten ten onrechte een brief gestuurd... dat ze volgend jaar worden ontslagen. Dat zou komen door een nieuw personeelsysteem bij de marais -José. Militaire vakbonden ACOM en AFNP zijn woest. Volgens hen bewijst de brigade zijn enorme incompetentie met deze brief. De hoogste baas van de Marsoese neemt in de Telegraaf... sterk afstand van de uitspraken van de bonden. Inhoudelijk wil hij niet reageren op de zaak. Surinaamse president Leesy Boutersen dan nog... die maakt van 25 februari een nationale feestdag. Het is de dag waarop hij in 1980... samen met 15 mede de staatsgreep pleegde. Trouwens schrijft dat Boutersen op die februari-dag... een groot feest wil vieren. Daarvoor wordt het revolutiemonument grondig opgeknapt en uh, is er een speciale commissie in het leven geroepen. Met de naam Herdenking 25 februari komt ook nog een tentoonstelling... die volgens Boutersen is bedoeld als een, een stukje educatie naar de mensen toe. Nou, over een stukje educatie naar de mensen toegesproken. Uh, de onderwijsstaatssecretaris Halbe Zijlstra hoort u na zeven uur in het Radio 1 Journaal. Dan vertelt hij over zijn plannen, inhoudelijke plannen, met het hoger onderwijs. Die kwaliteit moet beter en de kwantiteit, daar mag wat vanaf.